Zes uur, Joris Stubinitski met het NOS-journaal. In het centrum van de Afghaanse hoofdstad Kabul hebben Taliban-strijders onder meer het presidentieel paleis aangevallen. Er waren explosies en er is geschoten. Alle aanvallers zouden zijn gedood. Over andere slachtoffers is nog niets bekend. De Taliban zeggen dat ze het paleis, het ministerie van Defensie en een hotel waarin de CIA zit hebben aangevallen. De explosies bij het paleis waren kort voordat de Afghaanse president Karzai een persconferentie zou geven. Het is onduidelijk of hij toen ook in het gebouw was. Gemeenten moeten meer aandacht hebben voor kinderen die opgroeien in armoede. Dat zegt kinderombudsman Mark Dullaard in een onderzoek dat hij aanbiedt aan staatssecretaris Kleinsma. Een op de negen kinderen groeit volgens Dullaard op in armoede. Hij adviseert gemeenten om een kinderpakket samen te stellen met daarin onder meer bonnen voor kleding of voor een sportles. Hij vindt dat er geen geld in moet zitten voor ouders... omdat die het huishoudboekje ermee zouden aanvullen. President Rousseff van Brazilië komt na wekenlange protesten... met een voorstel voor politieke hervormingen. Ze wil dat er een referendum komt waarin Brazilianen zich kunnen uitspreken... over een aanpassing van het politieke systeem. Ook wil ze de corruptie aanpakken en zo'n 19 miljard euro investeren... in het verbeteren van het openbaar vervoer en de gezondheidszorg. Amnesty International zegt dat het anti-homo-geweld in Afrika... op een gevaarlijk niveau is beland. De organisatie vindt dat de 38 Afrikaanse landen met anti-homo-wetten... die regels moeten afschaffen. In Oeganda en Liberia worden de straffen op homoseksualiteit... mogelijk zelfs verzwaard. Bij een schietpartij in Nieuwegein is een man om het leven gekomen. Een andere man raakte gewond. Het gebeurde rond tien uur gisteravond in een woonwijk. De gewonde man is in het ziekenhuis aangehouden. Het weer vandaag en morgen, vooral in het oosten buien, in het westen meer Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is dinsdag 25 juni. Goedemorgen. De laatste nieuws over de aanslagen in Kabul... krijgt u zo dadelijk van correspondent Lucas Waagmeester. Hij is in de Afghaanse hoofdstad. Niemand is echt tevreden met de plannen van het kabinet... voor de pensioenopbouw. U hoort Wilco Boom zo over de politieke consequenties. In ieder geval zal er opnieuw worden gepraat. En onderhandeld met de sociale partners... We spreken CNV-voorzitter Jaap Smit. En niemand lijkt te weten waar Edward Snowden nu is. Meest waarschijnlijk is Moskou. We bellen met onze correspondent daar. En de U hoorde dat ze juist pleit... voor meer aandacht voor kinderen die in armoede opgroeien... Er zijn steeds minder muziekwinkels. Marcella Mesker vertelt nog over de uitschakeling van Nadal op Wimbledon. En Marco B. Visser heeft nog altijd geen vakantie. Ja, Misschien is zitten blijven op de middelbare school binnenkort... wel helemaal niet meer nodig. Want deze week start een proef met de zomerschool. Doet u mee met Wiskunde B. Ja, dat is goed. Eerst nog eventjes naar uh, Supertramp.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 minuten over zes, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan u bijpraten over het nieuws van de afgelopen uur. De Taliban hebben een grote aanval uitgevoerd... op het paleis van de Afghaanse president Karzai. De aanval lijkt nu voorbij, maar veel is nog onduidelijk. Verslaggever Lucas Waagmeester is in Kabul. En vlak voor deze uitzending spraken we hem... hij moest op het vliegtuig naar het noorden in Afghanistan. Toen de aanval nog volop bezig was, hij legt uit wat er zich afspeelde. Vanochtend ja, hier om uh, half zeven lokale tijd uh, begint er een aanval op het presidentieel paleis. Althans op het terrein in de stad waar uh, dat paleis staat. Er was op dat moment uh, een kerstbriefing uh, op het punt van beginnen met president Karzai zelf. Dus hij was aanwezig op het terrein. En de vele journalisten die daar ook waren, die melden meerdere explosies. Ook vuurgevechten die bezig zijn met de beveiligers van de president. Ik ben zelf op dit moment op het vliegveld hier in Kabul. Wij konden meerdere explosies hier uh, horen. Er is daar een hele beveiligde zone hè, in het centrum, de Green Zone. Daar zitten ook bijvoorbeeld een kantoor van de CIA, daar zitten ook ministeries van Afghanistan. is eerder geprobeerd om dat terrein te bestormen, maar is nooit uh, gelukt om echt uh, binnen te komen. Uh, de, de Taliban eisen vanochtend meteen deze aanslag op. Zij zeggen dat uh, besprekingen bijvoorbeeld over vrede die gaande zijn hè, in Qatar... Dat die, uh, dit, dat die uh, meer, meer aanslagen niet uh, in de weg staan. Ze zullen gewoon doorgaan met het geweld. Uh, de laatste weken hebben we meer het geweld gezien. Hè? Het Hoge Rechtshof hier in Kabul is aangevallen. Een hulporganisatie was het doelwit. In het hele land is het op het moment eigenlijk uh, verschrikkelijk onrustig. Uh, we kunnen wel spreken van het bloedigste voorjaar sinds 2001. Inmiddels, ooit is er een voorjaar geweest. waarin zoveel burgers en zoveel beveiligingspersoneel omkwamen door de Taliban. Vanochtend er wordt dus zelfs het, het paleis van president Karzai bestormd. Een jaar voor de NAVO hier vertrekt... ...is er een groot offensief bezig in heel Afghanistan door de Taliban. Ja. En uh, Lucas, is er iets bekend over het lot van de president, van Karzai? Nee, daar is nog niks over bekend. Het enige wat we weten is dat zijn beveiligers, zijn bodyguards... ...op dit moment uh, proberen die, uh, de, die aanvallers van het terrein af te krijgen. Uh, die zijn daarmee getrekt. Uh, maar het is niet, we weten ook dat de president waarschijnlijk op het terrein was vanochtend, maar we weten niet uh, wat zijn route is op dit moment. En dan was er nog sprake van dat ook het hoofdkwartier van de CIA daar is, dat dat onder vuur lag? Ja, het enige wat we weten is dat in die green zone, binnen, binnen diezelfde beveiligde zone in de stad, daar staat inderdaad ook een kantoor van de CIA. Er zijn uh, heel veel uh, goed beveiligde kantoorgebouwen. Uh, ook van de internationale troepen, ook van uh, de Amerikaanse Inlichtingendienst, uh, of daar ook een aanval is, of, daar, of dat, dat kantoor ook een doelwit is, of dat ook getroffen is, weet ik niet. Er wordt gezegd door uh, ondervestigd. Hoor ik hier berichten van journalisten die zeggen dat er uh, zwarte rookvall opstijgt vanuit dat, uh, vanuit dat kantoorgebouw, maar uh, nou, ik zeg, dat is niet bevestigd, dat weten we niet. U hoort uh, onze correspondent Lucas Waagmeester vanuit Kabul. Staatssecretaris Wekers van Financiën en zijn collega Kleinsma van Sociale Zaken... gaan opnieuw praten over het plan om de pensioenopbouw te beperken. Dat maakte Wekers gisteravond onverwacht bekend tijdens een debat over de pensioenen. De Tweede Kamer heeft harde kritiek op de plannen van het kabinet... en dringt erop aan dat de pensioenpremies omlaag gaan... als mensen minder pensioen kunnen opbouwen. Collega Kleinsma en ik, wij uh, willen graag naar aanleiding van dit Kamerdebat... Kijken of, de, of we morgen met sociale partners om tafel kunnen zitten. Dat we ook de gevoelens van de Kamer kunnen overbrengen. Ik wil hier geen overdreven verwachtingen wekken. Dat dat dan ook tot resultaat leidt. Het debat werd geschorst. En wel tot woensdagavond, morgenavond... in afwachting van het overleg van Wekers en Kleinsma... met de sociale partners vandaag. Bij schietpartij in Gein is gisteravond een man om het leven gekomen. En een andere man raakte gewond. Hij is in het ziekenhuis aangehouden, zegt de politie. Er is een schietpartij geweest op de Apolloburg in Nieuwegein. Dat is een, een straat. Uh, de informatie die we nu hebben is dat daar één iemand overleden is. Eén iemand is aangehouden die steeds ook gewond. En getuigen hebben een donkere auto's die wegrijden. En op dit moment doen we uitgebreid onderzoek in de buurt. De politie is dus nog op zoek naar die donkere auto... die getuigen naar die schietpartij zagen wegrijden. Bij de Belastingdienst zijn zeker 10.000 bezwaarschriften ingediend... tegen de zogenoemde crisisheffing... Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Bedrijven met werknemers die meer dan anderhalve ton verdienen... moeten eenmalig 16 procent extra belasting betalen. Volgens een accountant van Ernst Young, die voor honderden bedrijven bezwaar indiende... is die crisisheffing niet eerlijk. Je moet je voorstellen, eh, bedrijven die al begin 2012 loon hebben uitgekeerd... loon hebben betaald aan hun werknemers of bonussen hebben toegekend... dat die achteraf te horen krijgen van... ja, maar je moet wel even over dat loon nog eens 16% crisisheffing betalen. Dat komt hard aan, zeker in deze tijden van crisis. En wij menen dat die terugwerkende kracht in strijd is... met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Al dus Ernst. En Jong, ja, dat komt wel omdat die crisisheffing pas is ingevoerd... nadat bedrijven al salarissen en bonussen hadden uitgekeerd. Maar hoogleraar belastingrecht, Jaap Zwemmer, denkt niet dat het bezwaar van Ernst Young kans maakt. Juist omdat er in een Europees verdrag een uitzondering wordt gemaakt. En als je daar kijkt naar artikel 1 van het protocol, dat beschermt eigendom. Maar in dat artikel is ook een heel duidelijk voorbehoud gemaakt... die staten het recht geeft om in overeenstemming met het algemeen belang belasting te heffen. En ja, belastingheffing is natuurlijk altijd uh, ontneming van eigendom. En dat is, daarin is duidelijk voorzien in het verdrag. Het kan nog jaren duren trouwens voordat duidelijk wordt of deze bedrijven in het gelijk worden gesteld. Amsterdam heeft in twee jaar tijd 2500 stiekeme burgers opgespoord. Dat zijn mensen die niet goed in de gemeentelijke basisadministratie staan. Vaak gaat het om Amsterdammers die hun verhuizing niet hadden doorgegeven. Maar er zitten ook bijstandsfraudeurs ertussen. Er is soms sprake van fraude. Uit onderzoek blijkt dat er grotendeels mensen gaat die, uh, die nog vergeten zijn hun verhuizing uh, door te geven aan de gemeente. Dus uh, nu weten we waar ze wonen, kunnen ze zich ook nog inschrijven. Maar bij een klein deel van, uh, van de personen die een ander adres hebben gaat het om dat ze uh, dit doen. Omdat uh, ze bij iemand wonen die bijvoorbeeld een bijstandsuitkering heeft. Bijstand vervalt als iemand gaat samenwonen met een partner die wel een inkomen heeft. Uit het onderzoek blijkt dat het aantal adressen waar gefraudeerd wordt meevalt, maar dat het fraudebedrag per adres fors is. Hoe groot het fraudebedrag precies is, dat heeft de gemeente niet berekend. Amerikaanse president Obama heeft aangekondigd alle geoorloofde middelen in te zullen zetten om klokkenluider Edward Snowden te pakken te krijgen. Snowden maakte deze maand het geheime spionageprogramma Prism openbaar. Yeah, wat we know is dat uh, we following all the appropriate legal channels en uh, working with uh, various other countries to make sure that the uh, rule of law is observed. And beyond that, I'll refer to the Justice Department that has been actively involved in the, in the case. Snowden vloog afgelopen weekend van Hongkong naar Moskou, waar hij mogelijk nog steeds zit. Verwachting was dat hij gisteren zou doorvliegen naar Cuba, maar zijn stoel in het vliegtuig bleef leeg. Uiteindelijk wil Snowden naar Ecuador, waar hij asiel heeft aangevraagd. Nou, dat nieuws zien we ook terug in de kranten. Niet zozeer op de voorpagina's, vaker verderop in de kranten. Het uh, FD heeft op de voorpagina ruimte voor uh, de moeilijke periode... die bedrijven doormaken op dit moment. Bedrijven onder toezicht banken, zo luidt de kop met op de voorpagina... Uh, medewerker uh, van een bedrijf met een touw uh, omwikkeld. staat daar een beetje betreurd, uh, zielig voor de bank, met het touw dat uh, vast is geketend aan de bank. Historisch ongekend hoog percentage bedrijven... kan met financiële problemen. Wegens dreigende wanbetaling zou uh, zelfs 1 op de 4 ondernemers... uit het midden- en kleinbedrijf onder de afdeling... bijzonder beheer van de banken vallen, dus het FD. Volkskrant opent ook met de economische crisis. Heeft uh, PvdA-leider Samsom gesproken. En hij zegt, verleidt de burger om zijn geld uit te geven. Bij de politieke onderhandelingen over nieuwe bezuinigingen voor 2014... stuurt de Partij van de Arbeid aan om op een veelomvattend plan om miljarden euro's aan opgepot geld in de economie te pompen. Ja. Nou, misschien hebben ze hier een bezuinigingsbedragje. Het AD schrijft uh, over het vliegtuig van de regering, uh, PHKBX, Fokker 70. De regeringsvliegtuig gaat gemiddeld 30 keer per jaar de lucht in. Alleen maar om ministers en staatssecretarissen per rit... een kwartiertje tijdwinst op te leveren. Dat heeft dan te maken met het feit dat ze uh, vaak kiezen voor Rotterdam Air die Heek Airport, um, omdat het vliegveld net iets dichter bij Den Haag ligt dan Schiphol... en dan moet het even op en neer vliegen. Blijk allemaal uit onderzoek van het AD. En dat is een enorme verspilling, reageert GroenLinks-Kamerlid Lisbeth van Tongeren in het AD. Pas weer goed bij de Telegraaf, die opent met luchtvaartnieuws. Gevaar in de cockpit is de dreigende kop boven het artikel. Piloten slaan alarm over EU-voorstel. Piloten vakbonden weigeren namelijk mee te werken aan een EU-voorstel... om nachtvluchten met twee vliegers maximaal 12,5 uur te laten duren... 10 uur, dat is de uiterste grens, met de uh, topman van de bond, Steven Verhagen. Tot slot nog even naar de voorpagina van NRC Next. Daar zien we een stuk of vijf uh, demonstranten, vermoed ik zo... Uh, met het uh, bekende Guy Fawkes-masker op... Um zien ook op pagina 4 en 5, waar het verhaal verder gaat. Zo'n demonstrant in Brazilië, met een uh, vlag van Brazilië voor zich houdend... en dat masker ook weer op. Dat masker wordt gebruikt door uh, de hackers onder andere ook van uh, Anonymous. Guy Fawkes was een Engelse militair die in 1605 deelnam aan een samenzwering... om de Engelse koning te vermoorden. En daar gaat uh, het uh, over vanochtend in NRC Next. En dan met de vraag, cool, maar met welke demonstrant kan de president in gesprek? Dus de vraag die NRC zich stelt Phoenix was van de beginnen,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 get lucky. Nou, misschien uh, getten ze wel lucky bij jou, Mark Robby Visser... in Vegel ja. vanochtend. Let's get lucky. Ja. <laughs> u hoort, het, uh, u hoort het, geluid, het geluid van het tuinpad... van Pien Dielissen. En Pien Delissen is, sorry, pron. Die uh, woont in Erp, dat is bij, uh, bij Vegel. En Pien die heeft haar Engels en haar wiskunde A niet gehaald. Oh jee. Ze doet vier VWO. Ja... En uh, nou ja, dat zou dus eigenlijk in een normale situatie betekenen... dat ze die vier VWO moet overdoen. Zoals dat dan bij heel veel middelbare schoolleerlingen gaat. Gemiddeld blijft 5% zitten van de, van de middelbare schoolleerlingen... met uitschieters. Interessant, eventjes een paar cijfertjes. 4 HAVO, uit 14% van de leerlingen haalt 4 HAVO niet in één jaar. Dat is toch wel eens interessant om daarnaar te kijken. Want zitten blijven is natuurlijk toch vaak... Een persoonlijk drama, ik spreek uit ervaring. Maar, ja, het is misschien een beetje flauw om dan meteen weer over geld te beginnen... maar een middelbare schoolleerling eh, kost gemiddeld eh, zo'n 7400 euro per jaar. Dus het is natuurlijk best is aardig om te kijken... ook in het belang van Pien of dat anders kan. En daarom kan Pien nu, bij wijze van proef, naar de zomerschool. En de zomerschool, dat is dus voor leerlingen die één of twee vakken onvoldoende hebben gehaald, waardoor ze, ze zouden blijven zitten. Maar die dat misschien nog kunnen bijtimmeren, bijspijkeren dus eigenlijk. En uh, nou, dat gaat ze dus doen. Uh, vriendin van haar, ook blijven zitten, die moet ook bijspijkeren. We gaan straks maar eens even vragen hoe dat zo is gekomen. Uh -huh. <laughs> wat er allemaal dit <Gelach> afgelopen jaar is gebeurd. En uh, of dat Engels of die wiskunde, uh, of daar nog wat, uh, wat aan te doen is. Ja, wiskunde ben ik persoonlijk zelf niet zo heel sterk in. Maar met Engels kan ik aardig meekomen. Ja, dus Doe misschien dat ik nog wat voor ze kan betekenen, Lara. Ja, nou, dat geloof ik zeker. Want ja. uh, you speak a bit about the border, hè? You speak, yes, of course, a little bit, yes, yes, ja. of course. I, uh, I speak, yes, yes. <laughs> <laughs> daar kom je goed uit. Daar kom maar. Blijf gaan. <laughs> Nou, we moeten nog even wakker worden. Hè? De, de zomerschool begint straks om 9 uur officieel. Gisteren is de introductie hier geweest. Dus eh, Pien moet ook nog even wakker worden. Ik hoop dat het knisperende grint ook voor haar een signaal is... Van, nou, dat de dag nu toch echt is begonnen. Het is natuurlijk eigenlijk wel sneu... want eh, op al die middelbare scholen zijn die leerlingen nu al heerlijk aan het land te vanten. Hè? De vakantie eh, begint straks. Dus er gebeurt eigenlijk niks meer. En zij moet daar nu gewoon op de fiets naartoe. En meteen aan de slag boven. Dat is... Eh, ja. Dat is dan even hard. Maar als je daardoor een jaar uh, niet hoeft te blijven zitten, is het misschien wel heel fijn. En is dat straks voor de toekomst voor heel veel middelbare scholieren wel een, uh, wel een oplossing? Hm. Dat zullen we gaan zien. Yes. De zomerschool. Right. We'll see. Dankjewel. Nog een beetje knapperig. Ja. Hoe vaak ja. loopt hij rond dat huis? Heerlijk. Daar zouden Straks Ik het nog in. Als u uw saxofoon wilt laten repareren of een viool wilt kopen... ja, dat kan. Dan is nog even goed zoeken. Want muziekwinkels worden steeds schaarser. En ze hebben het zwaar, ook, die muziekwinkels. Want door de bezuinigingen van 200 miljoen euro op cultuur... worden zij ook indirect hard getroffen. hebben Jeroen Schutijzer begaf zich... tussen de muziekinstrumenten bij Music All In. Jan Aandewiel, u heeft zo'n mooie winkel hier in Noordwijk. 7000 meter uh, muziekinstrumentenwinkel met alle instrumenten. U heeft net nog een uh, piano verkocht. Ja, ja ik heb net nog een hele mooie piano verkocht aan die dame die daar is. Wat kopen de mensen nu vooral? Goede kwaliteit betaalbaar. Goedkopere instrumenten. Er ook een hoop rommel te koop. Tenminste, rommel is een rotwoord, maar ook heel goedkoop spul. En dat doen de mensen ook weer niet. Mensen kiezen wel kwaliteit. Die vorige crisis, hè, begin jaren tachtig, toen kwam net de keyboard kwam op. Ja, ja toen, we, toen was het eigenlijk einde-orgelverhaal. Mensen hadden het orgel wel gezien en toen kwam het keyboard. En dat was uh, ja, een revolutie in de muziekinstrumenten. En daar zijn natuurlijk verschrikkelijk veel van verkocht. Daarmee rolde u de vorige crisis door. En nu is het probleem. Er is niks nieuws. Ja.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 Ja, ik vind dat persoonlijk een drama te noemen. We merken dat allemaal. Het is 200 miljoen op cultuur. We zien muziekscholen sluiten. We zien orkesten bezuinigd worden. We zien verenigingen zien we op de, uh, in hun ondersteuning gekort worden. Ja, en dat is vreselijk. Dat merk je ook ten eerste in de handel. Ten tweede is het een beschadiging voor de cultuur. Want wat weg is, bouw je zomaar niet op. Want u zegt net als sport, muziek moet ook eigenlijk...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 Ik zou het graag willen, want ik kan haast niet wachten... maar hij wordt netjes thuis, uh, thuis bezorgd. Opgepoetst hem wel. Alleen, uh, ja, ik ga nu wel voor een tweedehands en niet voor een nieuwe. Ah, ja. Dat is toch de crisis, hè? Dat is toch de crisis. Is toch de crisis. Ja. Waarom is dat zo belangrijk, dat wij op een muziekinstrument spelen? Maak je slimmer. Maak je socialer. Heeft u dat onderzocht? Nee, dat slimmer niet, maar dat sociale wel. Want ik heb uh, nog nooit in de muziek iemand gediscrimineerd gezien. We zien wel dat hele actieve winkels, dat die nog steeds wel succesvol zijn. Je moet de boer op. Dat is men ook niet helemaal gewend geweest. We hebben altijd een markt gehad van het leveren. En nu moet je echt aan het verkopen. Je moet dus met een nieuwe geluidsinstallatie naar de sportvereniging, naar de scholen in je woonplaats. Je moet heel actief zijn. Volgens de meest recente cijfers van het hoofdbedrijfschap Detailhandel... gaven we in 2011 met z'n allen 163 miljoen euro uit aan muziekinstrumenten. Dat is een tientje per hoofd van de bevolking. Het NLS Radio 1-journaal Sport. Dries Mertens vertrekt definitief naar Napoli. De transfer van de PSVR naar de club uit de Serie A in Italië is afgerond. Mertens heeft voor vijf jaar getekend. Afgelopen weekend werd hij al medisch gekeurd. Gisteravond zijn de clubs het eens geworden. Naar verluid ligt de transfersom rond de 9,5 miljoen euro. Op 17 juli wordt Mertens officieel gepresenteerd bij de club. Op Wimbledon dreunt de klap van de uitschakeling van Rafael Nadal nog na. De als vijfde geplaatste Spanjaard verloor in drie sets van de Belg, Steve Darcy. Nadal is tweevoudig winnaar van Wimbledon. En dus was Darcy zelf ook verrast door zijn overwinning. Uh, nobody was expecting uh, my win today, I think. Uh, Oké, okay, Nadal didn't play. Rafael didn't play his best tennis today. I knew uh, the first match on, on grass is always difficult. And, uh,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 Daar zie hij. hij zag dus dat Nadal niet zijn beste tennis kon spelen... en dat een eerste wedstrijd op gras voor Nadal altijd moeilijk is. Darcy geeft aan juist goed te hebben gespeeld... door snel naar het net te komen... en niet te lang op de baseline te blijven hangen. Andere belangrijke uitslag nog van gisteravond op Wimbledon. Ook verrassend, Luton Hewitt. Die moet een drie set van Stanislas Wawinka. Janik Wildschut speelt met ingang van komend seizoen zijn we weer terug bij het voetbal bij SC Heerenveen. Wildschut komt over van Degradant VVV. Daar had hij nog een verbindenis tot volgend jaar zomer. Wildschut heeft een contract voor drie jaar getekend bij Heerenveen. Dit is Radio 1. E. Precies half zeven, hoogste tijd voor het NOS-journaal. Dorot wat goeiemorgen. Goedemorgen. In het centrum van de Afghaanse hoofdstad Kabul hebben Taliban-strijders zonder meer het presidentieel paleis aangevallen. Er waren explosies, er is geschoten. Volgens de politie zijn alle aanvallers gedood. Over andere slachtoffers is nog niets bekend. Explosies bij het paleis waren kort voordat de Afghaanse president Karzai een persconferentie zou geven. President Rousseff van Brazilië komt na wekenlange protesten... met een voorstel voor politieke hervormingen. Ze wil dat er een referendum komt... waarin Brazilianen zich kunnen uitspreken... over een aanpassing van het politieke systeem. En ook wil ze de corruptie aanpakken... en investeren in beter openbaar vervoer en in gezondheidszorg. Gemeenten moeten een kinderpakket gaan samenstellen... zodat kinderen minder last hebben van armoede. Dat zegt kinderombudsman Dulaert. Eén op de negen kinderen groeit volgens hem op in armoede... en wil dat gemeenten bonnen gaan uitdelen voor kleding of sportlessen. En voor het eerst in zeven jaar zijn in Nigeria gevangenen geëxecuteerd. Vier mannen werden opgehangen voor gewapende overvallen en moord. Amnesty International noemt de executies een donkere dag voor de mensenrechten in Nigeria. Twee nog vandaag wisselen zon, wolken en buien elkaar af. De meeste buien trekken over het noordoosten en oosten van het land. In het westen en zuidwesten blijft het overwegend droog, is er meer zon. Het wordt 15 tot 17 graden. Morgen en donderdag verandert er weinig. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Wijnand Swaan, goedemorgen. Goedemorgen Staan Lara. Staan er al files? Ja, we zien de eerste dagelijkse drukte ten noorden van Amsterdam. Maar op zich valt het nog mee. De A7 vanuit Hoorn voor de Afritwijde wormen 2 kilometer. Verderop op de A8 voor de Koentunnel ook 2 kilometer. Oké, okay, tot straks. En een nieuwe immigratiewet in Amerika is weer een stap dichterbij. En een heftige ruzie in de Kamer over de veteranenwet. Hoort u zo.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 10 minuten over half zeven. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio in Journaal. Ja, die nieuwe immigratiewet, dat is uh, een van de belangrijkste wetten die Obama in zijn tweede termijn wil doorvoeren. En die is de afgelopen uren een stapje dichterbij gekomen. Want de belangrijke stemming in de Senaat is een overwinning geworden voor de voorstanders van de wet. Correspondent Wessel de Jong in Washington. Wessel, waarom is die wet zo belangrijk voor Obama?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 naar Brazilië, want de president daar, Dilma Rousseff, wil versneld politieke hervormingen doorvoeren. Zij zit tijdens een overleg met de gouverneurs van de deelstaten en de burgemeesters van de grote steden. Plannen zijn Rousseff's antwoord op de aanhoudende protesten in het land. We hebben contact met onze verslaggever in São Paulo, Mark Bieneman. Mark, vertel eens wat meer over die plannen. Hoe zien die eruit?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 De oppositie vreest dat als, dat als dat doorgaat, hoe vaak die plannen ook zijn... ...dat er toch ten koste gaat van, ja, van de macht van het parlement. En dan zijn er zijn nog andere factoren waarvan je je kunt afvragen... Van, ja, um, ...zullen die helpen bij het, het, het, het, het snel doorvoeren van, dit, van deze bench van, van, van, van president Rousseff? Want de economie van Brazilië die groeit helemaal niet meer zo sterk de laatste jaren. En ik denk ook als straks die protesten voorbij zijn...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 Uh, daar kwam het ook uh, tot confrontatie met de politie. Uh, daar werden zo rond de 55 mensen opgepakt. In het noorden van het land was ook in de, in de stad Belen, waren er nog 5000 mensen de straat op gegaan. Maar uh, wat een belangrijke dag wordt, dat, dat, dat morgen wordt het een belangrijke dag. Uh, dan zou het wel weer zo heel, uh, heftig verkeer te, kunnen gaan. Uh, de politie in, in Belo Horizontje, die verwacht dat daar uh, mogelijk rellen komen. Omdat, wat speelt zich daar morgen af, daar wordt morgen de halve finale van de Koppel uh, Confederatie gespeeld. Tussen Brazilië en, en, en Uruguay. En, uh, en de actievoerders hebben al grote, grote manifestatie rondom die werd aangekondigd. Oké, okay, ja. ja. Want er is boosheid hè? ook over al het geld dat geïnvesteerd wordt in het voetbal en het WK dat eraan zit te komen. Mark Bieneman vanuit Sao Paulo. Mark, dankjewel. Pien heeft haar vier VWO niet gehaald. Engels en wiskunde waren onvoldoende, maar... Ze hoeft nog niet te blijven zitten. Er is misschien wat aan te doen. En al is het tien over half zeven ochtends, Mark Robin Visser gaat haar helpen. Ja, de boek, de boek, het boek is al open. Uh, Pien heeft haar uh, wiskundeboek in een roze kraftpapier uh, ge, ge, geplakt. En dan heeft ze ook allemaal hartjes op de voorkant getekend. Ah. Is dat voor iemand speciaal? Nee. Dat is gewoon voor jezelf, lekker. En we zijn even begonnen, want uh, ik kan er wel helpen, denk ik... met hoofdstuk 2.1, dat zijn de lineaire uh, formules. En dan begint het als heel cynisch. De eerste opdracht begint over een duikvakantie bij de Rode Zee. Leon duikt naar een vergaande duikboot. Bij het opstijgen is zijn diepte d in meters te berekenen met de formule d is min 10 t plus 46. Neem t is 2.5 en bereken d. Kan je dat? Dit is vraag 1a. Nee. Gaat nou al mis. <lacht> uh, er is sprake van een lineair verband tussen de diepte en de tijd. Ja, dat weet ik ook niet. Nou, Pien, je moet nee, wel niet. even een beetje meedoen. Nee, dat weet ik niet. <lacht> Hoe is het met je wiskunde? Niet zo goed. Hoe ging het? Vertel eens. Hoe kom je tekort? Uh, ik sta in 4,6. Dus ik moet nog wel best wel veel ophalen. Maar daar krijg je nu ook bijles voor dan. Ja. Straks met de zomerschool. Ja, want je gaat naar de zomerschool? Ja. Samen met vriendin. Wie ben jij? Godi. Gody En hoe, hoe sta jij ervoor, Godi? Ook niet zo best. Je nee? uh, zegt ik... het met een grote smile op je gezicht. Ja. <laughs> een 4,8 voor economie. En een 5 voor geschiedenis. Denk je dat dat nog bij te spijkeren is? Ja, ik denk het wel. Ja? Ja. Want als dat lukt, als je dat kan bijspreken, hoef je niet een heel jaar over te doen. Nee, klopt. Of doe je liever een heel jaar over? Nee, nee ik ga liever meteen over. Het was wel heel grappig. Toen ik hier vanmorgen aankwam rijden, jullie huis staat langs, uh, langs de weg, zag ik een heel groot bord in de tuin staan. Er staat op I Love Summer School. <laughs> Heb jij dat gemaakt? Nee. Wie heeft dat gemaakt? weet ik niet, Die heeft er iemand anders neergezet. Dat is, is dat een soort cynische grap? Ja. <laughs> ik heb er even een foto van gemaakt, die zal ik straks even op het weblog... op nos.nl uh, uh, publiceren. Wat gaan we doen vandaag? Uh, we moeten dadelijk negen uur op school zijn. En dan hebben we eerst een uur les en dan krijgen we pauze. En dan hebben we weer een uur les. Ja, Je mag dan zelf weten welk vakje in dat uur doet. Oh. En dan hebben we weer pauze en dan hebben we weer een uur les. En dan weer pauze en dan hebben we nog het laatste uur les en dan zijn we uit. En zo gaat dat dan twee weken lang? Ja, en dan mag je zelf kiezen in welk uur welk vak je doet... en waar je van dat vak wil, uh, uitleg van wil hebben of waar je daarvan wil maken. Nou, ik denk dat je maar meteen even met, het lineaire, met die lineaire mm -hmm. formules aan de slag... Uh, ja, dat denk dan kom ik. ik wel even naast je zitten, want misschien steek ik dan zelf ook nog wat op. Ik loop even naar de ouders uh, van Pien. Ja, uh, de keuze, hè? een heel schooljaar of twee weken bikkelen? Dan zou ik twee weken bikkelen. Ja? Ja. En daar heeft u met Pien ook over gesproken? Nou, meestal doet de moeder dat, oh, zeg maar. Moeder. <laughs> moeder die staat nu met een ja. camera foto's te maken. Ja, ja. Gaan zo. Maar, moeder, u uh, komt zo ook nog aan de beurt, hoor. Ik hoop dat ze, ja, voor één tiener zou het wel jammer zijn... als ze een jaar over moest doen. Dus ja. ik hoop echt dat ze het gaat halen. Ja. Moeder, was het een moeilijke beslissing? Nee, het was geen moeilijke beslissing, nee. Die kans krijg je maar één keer, dus uh, ik heb ja. gezegd dat ze die moest grijpen. Het is ook een proef natuurlijk, hè? Ja. Ongeveer 400 leerlingen gaan zoals Pien en Godi nu twee weken nog aan de slag... om te kijken of ze nog over die streep getrokken kunnen worden. Ja, ja het is een heel nieuw project. En uh, ja, wij waren als ouders ontzettend enthousiast. En uh, ja, voor Pien is het even uh, pikkelen, twee weken... terwijl de meeste vrienden al vakantie hebben. Ja. Maar uh, ze beseft wel dat ze daardoor een heel jaar kan uh, inhalen. Want Pien en Godi, jullie, ja, jullie zijn dan nu lotgenoten en gelukkig ook nog vriendinnen. Maar de meeste van jullie klasgenoten zijn natuurlijk allemaal al helemaal in een soort feeststemming. Ja, dat is het enige nadeel. Maar ja, als je weet wat je doet, dan is het eigenlijk ja. wel fijn. Ja, dat vind ik ja. wel heel dapper dat je dat zegt. Ja, het zal ja. toch wel moeten. Want... Heb je dat antwoord voorbereid? Ik niet. <lacht> nee. Ja. ja. Ja, klopt. Op zich is twee weken natuurlijk ook nog wat te overzien. Ja, dat klopt. Het is niet zo heel lang. Zullen we nog eventjes met uh, C? Uh, in de formule komen de getallen min 10 en 46 voor. Uh, welke praktische informatie geven deze getallen? Ja, ik zou het niet weten. Nou, dat is toch gewoon een hele makkelijke vraag? Ja. Kom maar, schrijf het 10 Kroop. Ja. We gaan, uh, gaan nog even blokken oh. hier, uh, jongens. Maar we komen er, komen er wel uit. Ik ja. moet ja. <laughs> eerlijk zeggen, ik was al bij Oh, de oh, is goal! Oh, is goal! Zo klonk dat, 25 jaar geleden. En u weet nog wel wie hem scoorde, toch? Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Nou, dat hoort u zo dadelijk, als u het niet meer weet. We gaan eerst eens eventjes naar de verkeersinformatie bij Er ja, is nog niet zo heel veel veranderd, want de eerste dagelijkse druk... die zien we nog steeds op de A7 vanuit Horen. Twee kilometer file voor de afrit Weidewormer. En een stuk verderop op de A8 voor de Koentunnel, drie kilometer. Nou, voor de rest is het nog vrij rustig. Wat verwacht je verder voor de ochtend? Nou ja, een vrij normale ochtendspits. Het is wel zo dat de ochtendspitsen de laatste tijd wat minder druk verlopen dan gebruikelijk. Het weer zit het verkeer verder ook niet in de weg. Normaal gesproken staat er zo'n 160 kilometer fiedig op een dinsdagochtend in juni. Nou, het wordt nu wat minder. We rekenen op zo'n 130 kilometer rond half negen. Oké, okay, tot later. Tot later. Het jaarlijkse veteranendebat in de Tweede Kamer. Ja, dat wil nog wel eens saai zijn. Beetje saai, alleen voor de veteranen interessant. Maar volgens onze verslaggever Wilco Boom sloeg gisteren opeens de vlam in de pan. Opeens was er een catfight. Gisteren tijdens het jaarlijkse veteranendebat in de Tweede Kamer. En dat ging tussen Janine Hennis Plasgaard, de minister van Defensie... en Angeline IJsink, het PvdA-kamerlid dat altijd voor de veteranen op de bres gaat. Op hoge toon verweet IJsink de minister... dat zij door de Kamer gevraagde informatie niet had geleverd. Ik gebruik het woord niet zo vaak, maar toen ik de brief vorige week maandag las... vond ik een redelijke schoffering van de Kamer. Ik vind het een groot woord, ik gebruik het nooit. Volgens mij is het echt de eerste keer dat ik gebruik. Maar in tweede instantie dacht ik, voorzitter... het is niet een schoffering van de Kamer, het is een schoffering van veteranen. Want één keer per jaar... want Ik, voel, ik hoef niet zo aangesproken te voelen wat, bedoel, het gaat om de veteranen. Voorzitter, dan is dat teleurstellend voor de Kamer maar nog meer voor de veteranen. Een schoffering dus. In de verhouding op het Binnenhof is dat een groot woord... voor een Kamerlid van een regeringspartij tegen een minister. Zoiets zeg je eigenlijk alleen als je van de oppositie bent. Hennis voelde zich dan ook zelf geschoffeerd... en reageerde met nauwelijks ingehouden woede. Ik til heel zwaar aan de woorden die mevrouw IJsing net uitsprak. Um, ik vind het bijna onacceptabel dat hier wordt gesproken... over het schofferen van de veteraan door Defensie dat de wijze van rapporteren anders kan en beter moet... doet niets af aan het feit dat door mijn Amstverganger mijzelf... en de heel veel mensen in veteranenland en op plein 4... met heel veel passie, inzet, hartstil dag in dag uit... aan het onderwerp werken ten behoeve van de veteraan... in het belang van de veteraan. En ik kom verder tegemoet aan de punten zoals genoemd door mevrouw IJsink. Nu zijn er dus in elk geval twee geschoeveerd. Janine Hennis en Angeline IJsink. En beide politici spelen een rol in de besluitvorming... over de aanschaf van een nieuw jachtvliegtuig voor de luchtmacht. U weet wel, de JSF of misschien een ander toestel. Dat belooft nog wat. Nou, dat was inderdaad een frontale bossing tussen de twee. We gaan luisteren naar Zazie met Turn Me On. Precies 25 jaar geleden. De dag dat het Nederlands elftal zijn eerste en tot nu toe enige voetbaltitel won. Muren. Van Barsten. Goed. Oh, wat een goal! Wat een goal! Wat een schitterend doelpuntje. Ja, niet te geloven zoals hij die ballen uit de lucht opvat die die hoek daar. Niet te geloven. Wat een weergaarloos doelpunt. En je ziet het nog voor je. Commentator Theo Rijtsma was dat na de 2-0 van Marco van Bas... In de finale van het EK 1988 tegen de Sovjet-Unie. Ja, vanmiddag kijken oudspelers en oranjefans die wedstrijd terug in Zeist. Dat gebeurt dan uh, uh, met commentaar en een inleiding door Peter Heerschop en Figo Waas. Wij hebben contact met Figo Waas. Goedemorgen. Goedemorgen. Zeg, wat zijn uh, jouw herinneringen aan de finale? Nou, ik weet dat ik in. Uh, ik was ten, uh, toen uh, was ik gymnastiek nog. En toen was ik, was ik in Maastricht om een soort werkweek voor te bereiden. En daar heb ik uh, de finale gezien in Maastricht. Op een zonafgrote uh, uh, pleintje. En uh, ja, dat was natuurlijk uh, voor mijn generatie de, de mooiste dag in ons voetballeven. Ja, zeg maar. en, ja. <lacht> ik krijg je ook, want ik had het net weer. Iedere keer als ik al die doelpunten hoor en het commentaar van Theo Rijtsma erbij. Um, ja. Kippenvel, ja, het hè? Ja, wat is dat toch? ik weet het niet dit is heel gek ja maar voetbal is natuurlijk uh, um, ja dat is toch een beetje herinneringen en emotie ik doe ik heb ook ik heb nog al die al die wedstrijden terug zitten kijken dus de samenvattingen mm -hmm. dat heeft NOS natuurlijk heel slim gedaan in la de laatste tijd maar vooral die wedstrijd Nederland tegen west Duitsland dus die die die daarvoor finale, die die gaf me zeker nog kippenvel en ja, ik weet Ze we zijn toch een beetje, ja, uh, hoe noem je dat? Chauvinistisch, toch? Uh -huh. Nationalistisch. Ja, dat zit toch in ons. En het is, en het is ook mooi. Het is mooi om dat ooit meegemaakt te hebben. Ja, uh, ik, ik herinner me nog vooral dat ik dacht van die finale. Nou, dit kan na uh, de zeg op Duitsland tegen uh, in Hamburg uh, niet meer misgaan. Nee. We worden Europees kampioen, dat nee. wist ik al vooraf. Ja, dat, dat klopt ook. Gelukkig <laughs> kwam het uit. Achteraf, uh, het zijn muggen, ook achteraf dacht ik dat ook. Maar het is. Uh, <laughs> nee, maar het was. Het was uh, het was, het was tegen Duitsland, was het inderdaad al gebeurd. En toen zag je al dat het eigenlijk niet anders meer kon. En dat zag je in die wedstrijd zelf ook. Ik heb het over 25 jaar geleden, maar ik kan het nog wel terughalen. Is dat je, dat je gewoon die spelers is, die ook ze zouden gaan winnen. En, die, en die, die Russen deden eigenlijk alleen maar een beetje mee voor ons. Ja. Om, om, om, ons, om ons te behagen, ze deden ze een beetje mee. <laughs> ja. Daar, kan, daar zal vanmiddag tijdens het commentaar ook wel wat uh, gesneerd worden. Ja, richting ja, de Duitsers en de Russen, of niet? Vermoed ik. Nou, wat zeg je, dat zij? je? Wordt er wat gesneerd ook richting de Duitsers en de Russen nog ja, even? Ja, wordt op een gegeven moment als Peter en ik bezig zijn, dan moeten we toch altijd wel een beetje, een beetje sneeren. Maar er zijn natuurlijk ook 300 mensen aanwezig die die finale gemist hebben, om een uiteenlopende redenen. Dus die, die hebben die finale dan zeg maar niet, niet uh, helemaal gezien. Uh, dus uh, niet de hele wedstrijd. Dus Peter en ik, ja, ik vind het wel een leuk idee om gewoon de uh, situatie die ik al lang ken, om die van andere commentaar te voorzien, een beetje de geschiedenis herschrijven. <laughs> nou, kijk, vo voordat uh, Arnold Muren die bal geeft, dacht iedereen natuurlijk wat een slechte bal is dat. Dus, dus, dat, dat... Hoe kun je hem zo voorgeven? Ja, ja precies. <laughs> van, van zo achteraf. Maar goed, ja. wie zijn er vanmiddag ook nog meer bij om de geschiedenis uh, te bewaken? Nou, Nol de Ruiter is erbij. Dat is de, dat is de assistent bondscoach van Mierhoff de, destijds. Ja. En uh, Wim Kieft is erbij, die... ...nog ingevallen is uh, tijdens de wedstrijd tegen uh, West-Duitsland. Op mm -hmm. het moment dat ze achter stonden en tegen Ierland de beslissende goal maakten. Ik wou zeggen, door zonder, zonder kieft hadden we dit niet gehaald. Nee, precies. Dus die is er ook bij. En, uh, en Peter en ik en een heleboel fans die de, dus de, het gebist hebben... ...omdat ze ja, stroomuitval hadden of een, een kind werd geboren of op vakantie waren. Oh, ja, en, en die mensen zijn erbij en dat uh, nou, belooft een mooi feest te worden. Nou, dan wensen wij een hele plezierige middag. Dankjewel. Hartelijk dank, Vigo Waas. Oké, okay, dag. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Even hey, aan de Samson Diedrich. wil de Nederlander verleiden om zijn geld uit te geven. Dat schrijft de Volkskrant. We hebben met uh, Samson gesproken. Bij de onderhandelingen over nieuwe bezuinigingen in 2014 wilde P. Van der A. ervoor zorgen dat miljoenen euro's aan opgepot geld in de economie wordt gepompt, geld van bedrijven, eh, ook pensioenfondsen en banken, maar ook van burgers. Dat moet aantrekkelijk gemaakt worden via belastingvoordelen en allerlei garanties. Het AD meldt dat zeker 10 tot 15 kleine ziekenhuizen in de financiële gevarenzone verkeren. Gisteren werden het fa faillissement en de doorstart van het Ruwaard van Putten ziekenhuis in Spijkenisse bekendgemaakt. Ziekenhuizen als het Bernhoven in Veghel, het Orbis Medisch Centrum in Sittard Geleen... en het Maasziekenhuis Pantijn in Boksmeer zouden vergelijkbare problemen hebben. Kleinere ziekenhuizen moeten concurreren met grotere klinieken in de regio... of ze komen in de knel door ambitieuze nieuwbouwprojecten. Nou... Um, we gaan nu even meenemen naar wat muziek. U hoorde het eerder al vanochtend, maar wij denken dat u dit nog niet heeft meegekregen. People, I love you back. Oh, goodness. Oh, somebody's tripping. Like the legend of the Phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? Oh yeah, nou, dat is de nieuwste creatie van Fadi Salre. Die Obama ook al hits als Call Me Maybe. en I'm sexy and I know even niet zingen. En niet zonder succes, Call Me Maybe bijvoorbeeld... werd al 38 miljoen keer bekeken op YouTube. Dat kan met Get Lucky ook, via de website van NRC. Doe nog even. So raise the farm and our cups to the stars. She's up all night till the sun. Don't really up all night to get some... she's up all night